Kees Groot met het NOS Journaal. De Amerikaan die tijdens een live tv-uitzending twee mensen doodschoot... en daarna zelfmoord probeerde te plegen, is aan zijn verwondingen overleden. De politie hield vandaag een klopjacht op de man... nadat hij een verslaggeefster en een cameraman had doodgeschoten... tijdens een live interview. De schutter was een ex-medewerker van het tv-station. Hij filmde de schietpartij ook zelf en zette de beelden op sociale media... Wat precies een motief is geweest is niet duidelijk. Op Twitter schreef hij dat een van de slachtoffers racistisch de opmerkingen tegen hem had gemaakt. Circus Herman Rens verkeert in financiële problemen. Het bedrijf moet voor 7 september 400.000 euro bij elkaar krijgen, anders gaat het failliet. Dat betekent dat er 65 mensen op straat komen te staan. Het circus dat dit jaar 115 jaar bestaat wil nu subsidie van de staat. Circussen in het buitenland krijgen dat ook, zegt de directeur. Oorzaak van de financiële problemen zijn vooral de dalende bezoekersaantallen en de gestegen kosten. Ook het slechte imago dat circussen hebben gekregen vanwege de wilde dieren speelt mee. Vorig jaar stelde het kabinet een verbod op wilde circusdieren in. Klanten van Ziggo die vorige week de dupe waren van een internetstoring krijgen geen financiële vergoeding. Het bedrijf vindt dat gezien de omstandigheden niet nodig.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 Het weer, vooral in het noorden en westen, stevige buien met soms hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht trekken de buien weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het bewolkt en regent het geruime tijd. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 different keep it this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 I find my life in disarray No use regretting It's all in the past So tell me what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 Si je J'me me suis faire. fait mal en mon Je n'avais pas vu le Ik de niet tu me trouverais doen. Ik si je t'aimais à ta manière, si je t'aimais à ta manière, si je t'aimais à ta manière Pas si je t'aime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 to go. Don't you feel that hunger? I've got so many secrets to show. When I saw you on that stage, I ship it with the look you gave.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 Doe een gejaar. ja, Hopan Gangnam Style Gangnam Style Hop hop hop hop Hopan Gangnam Style